Dus uh, die ene overkoepelende zivug, die verborgen zivug uh, van de atik op de, Malchut, op de hele malgoed, die, die opslorpt als het ware alle andere, alle overige zivugim, oftewel die ene vis, uh, die opslorpt alle andere vissen. En dat is in de Gmartikon. Maar dan zegt de zoger, dat is dan de eerste fase, zie je dat in de eerste fase als het ware, alle, alle kleine alle, uh, zivogim die op negen bovenste sfeerot zijn uitgegaan in die zesduizend jaar, die worden opgeslorpt door die ene overkoepelende zivog. Maar dan zegt de zoger. De volgende, wat er, wat er gaat gebeuren, de volgende fase. weet op. Dus, dat is dan de gmartikoen, en dan, de zoger vertelt, verder wat gaat gebeuren. Dus eigenlijk, na deze gmartikoen, wat gaat gebeuren, na deze uiteindelijke ziwoek, op de malgoed, de malgoed. Eigenlijk, de zoger vertelt ons, uh, wat er gaat gebeuren, na al deze, na al deze, Nadat nadat, het leven zoals wij hier kennen, zal tot vollende en andere vorm geven. <laughs> Let op, wat je zegt. 22. De regel 22. We zegen omer. Olevatar, apik, loon, haien, we Mlein, Mleien 23. Mekoil de alma developen. We zijn maar, en dat is wat hij zegt, de zoger Olevatar. en vervolgens, apiklon, uh, brengt hij zij uit, doet hij zij uitkomen, Gaien, we wekajamien, levend en bestendig, mleien, mekoltevien, de almen, vol van al het goede van het leven van de wereld. Drie dubbele punt. Hai nu. 24 kunim. Vierenveertig gdoim habayim. La harazivu gazeh. umolide. 25 kol elu. Hameorot vaneshamod. Shebala o et. 22e jaar zeebouw, we hem gaan in, we gaan in blanetsch. Kijk waar 22e niet malou, mekkel David, de Alma, mekkel Chibalau, tam. 22e jaar de zeebouw, als het dolschlo. Kijk dat de. Het hele einde. Het hele einde zit daarin. En als een mens weet het einde. En als hij weet. Dan heeft hij ook. het beginnen. Dan heeft hij alles. Het hele traject zit daarin. En dat leert men niet. En daarom hoopt men op Mashiach alleen maar woorden. Mashiach zal komen. De verlosser, verlosser zal komen. Wat voor verlosser. Wat zal gebeuren dan. Maar wat, wat gaat gebeuren dan? Gebe maar dan goed, en dan word ik allemaal helemaal goed. En uh, dan word ik, dan word, wat, wat, wat is het nou? Ik kon het nooit begrijpen. Oké, okay, kom, Mashië. Vraag nou een religieuze. Vraag iemand van mijn broeders die 50 jaar Torah leren. Vraag hem die met een snor en met een baard is en weet ik veel. En vraag hem wat gaat nou gebeuren als Mashië komt. Vraag hem, je hebt toch altijd... altijd Zoveel so rabbis hier of, of, of priesters, dan vragen. Oké, okay. jij, vra vra jij wacht toch op de komst van de machine, Ja, van de bevrijder. Jo, jij noemt het Jezus, of so, wat jij ook, die noemen het die, die noemen het dat, welke naam jij het ook dan geeft. Oké, okay. wat gaat dan gebeuren? Een vraag. Je zal zien, je zal ah, rare, rare antwoorden zal zien. Waarom? Want ze hebben geen inzicht. Je kan het nergens van halen. Dat is, dat is alleen maar in de zorg. Kijk nou wat, wat je ons vertelt. Dus eerst, alle zivogium, alle inspanningen die geleverd waren gedurende 6000 jaar, die worden, or, die worden dan eerst opgeslorpt door die ene zivug. Wat betekent dat? Al die kleintjes die worden samengevoegd tot één grote zwoek. Ja, dat is net als. Uh, die worden als man meegebracht in, en maken dan één grote man. één grote orgozeer. Eén grote, dus al die visjes, al die vissen die van 6000 jaar, al die zwoek die, die worden toegevoegd aan elkaar structureel zo, en dan wordt één groot, groot, de hoogste orgozer gebracht, tot de attik, tot de mal, en daar wordt ze woek gemaakt, en waar gaat het met op? Dus al die vissen, die verzamelen, dus die worden in één naar boven gehaald, als man, en die komen dan in die mal goed, die mal goed, die verstopt is in de attic zo'n geweldige, uh, en dan Komt daar, daarop een geweldige zwoek, waarbij dan eh, die malgoed wordt helemaal naar beneden geduwd. Malgoed natuurlijk niet van het, van het hoofd van de. En daar wordt dan die eh, geboren. Elke vis die meedeed aan deze grote zwoek, die verkreeg dan van die zwoek, van die madden van het licht dat eruit komt, licht van die die hij daar verkreeg, dan zijn portie van dat licht. Allemaal zijn, allemaal zijn waren ze deelachtig, zijn ze deelachtig, aan dat grote ze ook. Ja of niet? Dus alles wat dan wordt, wat participeerde dat, alle elke rishimo, wat participeerde in die in die, malchut, die kwam naar boven in die malgoed als man, die heeft verschillende regimo, allemaal verschillende regimo, dus alle regimoen elke Elke noen, elke vis, als het ware, die verkreeg dan, ziel verkreeg dan zijn eigen portie. Dat is wat hij ons nu vertelt. Of vissen kan je ook de gebroken zeg maar de scherven. Dat is de, dat alles wat gecorrigeerd werd. De is niet, die, kijk, de scherven die allemaal gecorrigeerd werden. Dus ja, ja, dat hij noemt het de ook als vissen. 23. Ja. De de na de dubbele punt. Wat betekent dan wat, wat hij ons had verteld? Dat daarna, na het opslorpen van al die vissen, dat zij, zullen, dat zij komen, zullen komen, dat zij komen dan levend en bestendig, eh, vol van alle het goede van de wereld. Wat betekent dat? Aino dat wil zeggen. Agaratje tikunim, Agdulim, na grote correcties. Abayim lahar aziwuk welke correcties komen, na deze zivouk? dus na de komst van de Mashië, Gozer, keert terug, om o'n dus, en doet geboren worden, keert het terug, dus net zoals, ja, eerst oor Gozer gaat omhoog, en dan oor, herinner je nog, en dan via de goed, komt dan dit Oor uh, Yashar. Met Oor Choser. Komt naar binnen dan naar de schepping toe. vanaf de Atsilut. Tot. Uh, uh, tot, de, tot het einde van, het, van de schepping. Beneden. Dus. En wordt worden geboren. Worden geboren. Kol Eloham Orood, Al deze uh, lichten. Van de en de zielen, Shebalautam, die deze Zivouk opgeslorpt had, bij Eta Zivouk, in de tijd van die geweldige Zivouk, van die ene verborgen Zivouk. 26. We hem, we Kayamim, let op, en zij leven, en bestendig zijn voor eeuwig. Dat is dan het eeuwig leven. Waarom? Er is geen Sitra-Achra meer. Tot het, tot, ja, van boven tot het einde van de Asia hebben we geen Sitra-Achra meer. En dan leven ze voor eeuwig. Dat is de hele... Uh, dat is dan iets wat ik voel en wat ik zie, dat het dat geeft mij een bewijs. en geeft mij... Uh, uh, voldoende bewijs hoe dat is en niet religieuze verwachtingen die waar men niet uh, verklaring kan geven Het moet, er moet toch wel een zekere verklaring op de boom des levens zijn of hoe, waarop kunnen ze zich baseren kijk waar, niet mal, hoe waarom, let op, waarom worden zij dan levend en bestendig voor eeuwig. Waarom? Kijk waar, 27 niet mal, want zij zijn al gevuld. Miko el de alma, zoals de zoger ons vertelt, van al het goede van de wereld. Wat het is? Wat is het? Mikoel, wat, miko, shebalawetam, uit de kracht, dat, die, deze, ze ...veropgeslorpt had... ...zij had opgeslorpt... ...aridea zivouk... ...akadolshelo... ...door deze grote uh, zivouk... Dus e ...waardoor zij eerst... ...werden opgeslorpt... ...werden toegevoegd aan dat... ...een overweldigende... ...grote zivouk, de laatste zivouk... ...deelachtig daarin... ...en daarna komen zij... Uh, ...uit de pers, ...zoals we dat weten... Uh, van die, malgoed komen dan alle, komen, kom, elke regime, elke ziel, et cetera, verkreeg, verkreeg zijn vulling en eeuwigheid. 29. We zee schomer. We saat jama we gole kikol azivugiem derdach semiaakik yomin ulemata baim bifhinot hitlapschot aiden hasfirot zobazo bazo shihitlapschiot eilu nifhanot 32 kmo, hèf sakot, azivug, ad shahatipaba, ad 33, li sodot, de duchra v'nukwa. 29. We zijn om En dat is wat hij zoger zegt. Veshat yama en hei zvom en hei zvom uh, door de hele uh, zei vechule en zo so fort Kikola zivugim want alle zivugim der she me atik Yomin ulemata die van de atik Yomin zijn ulemata Baim bifchenat het labshut, die komen in het aspekt van het uh, Inbedden van de sferot, de ene in de andere. Duidelijk, wie lager is, die, die bekleedt iets wat in de andere sfera die hoger is. En wie, wie hoger is, weer bekleedt deze spher, andere sfera die nog hoger is. Zie uh, Hitler bij dat deze bekleidingen. Nief gaan worden geacht 32. Als onderbrekingen. Ja, want dat is nog geen vloeiend zivuk. Vloeiende onderdelen. Dus in die al die wordt het opgestapeld. De ene sfera die bekleedt de andere sfera. We hebben gezien dat. Hoe dat is net als een, een vierkante, zoals de een cilinder op de andere cilinder. Weer een andere cilinder, een andere cilinder. Dus, maar het is nog geen vloeiend geheel. Dus die worden geacht, al die bekledingen worden geacht als onderbrekingen uh, but, uh, op de weg van de zeevoegen, ten aanzien van de tot totdat de tot totdat de druppel, de druppel, dus de druppel van de, de zeevoegen, kijk, zeevoeg moet een druppel hebben, ja, dus een druppel moet komen uit de zeevoeg. Dus dus tot de ware druppel, de laatste druppel van die, de overkoepelende druppel van alle, alle, die, in, alle die bekledingen. alle jesodot, de duchra wenukwa, totdat die druppel komt tot de jesodot, tot de jesod van het mannelijke en het vrouwelijke. Dus der 33, dat is dan duchra, mannelijk, venukwa. Maar je enken, kan bij zivoek aandolen Dus normaal is het altijd zo so dat ze die onderbrekingen dan één zivoek, ja, en dan weer een andere zivoek. Dus niet vloeiende. Alleen maar je één kan bij zivoek aandolen ze. De volgende pagina, zodat je het uh, 98 Hasselam, de rechterkolom. De atik jongen. Hoe bli shum, Hitler lapshut, Weil ken twee nifhan scha no, zivuk. Hoe warrega hade punt. Nog de vorige pagina. De regel 33, de laatste. één enken in tegenstelling tot deze grote zivuk. Van Atik Jom in de volgende pagina. Hasolam, de rechterkolom de eerste regel. Hoe bli hoe hitlab shoe, deze ziwoek is absoluut zonder bekleding. Dus dat is een vloeiend ziwoek uh, zonder bekleding. Waarin twee nif wordt geacht. Shai hoe barrega gaat dat de Zivuk is in één ogenblik, vindt plaats. Punt. Dat zijn dingen die ik niet kan, nog niet kan, ik voel dat ik het nog niet, het is erg hoog. we moeten het ook leren, dat betekent, belang, belangrijk is om te leren het in de grote lenen. ja. Hoe dat komt. Hoe dat zit in elkaar. In grote lijnen. En de rest komt. We gaan het verlinkt leren. Ook in de tests en andere dingen. Stap voor stap. Maar Dus overkoepelende zivuk. Zo'n vloeiend zivuk zal komen. Maar alle die anderen. Die stap voor stap. Die worden verzameld. En. Mm, twee naar de. We zeggen om er. We shot Drie. Yama. Barega hadden. Bli shum hit We shat, en dat is wat, geschreven, wat hij er zo over zegt. We shat Yamaraba en hij zwemt door de zee, door de grote zee, Baregga in één ogenblik. Bli shum hit Absoluut zonder bekledingen. hoe dat kan, gewoon neem dat gewoon aan. Het is mijn tong kan niet dat nu uitleggen, maar drie. we hoe? Vier. Bij toekwij. Kiesé hoe Muhammad Rov vijf. Anichlalot bazjuk ze. Dat wordt die ons vertellen. en dat is en dat verloopt dat op betuiging krachtig machtig um, met veel krachtsvertoon. Dat is de laatste dat ze ook um, die van die die van die Dat op erg belangrijk. hoe mechamat Rawaq vooroudt. Want dat is van de... Vanwege het feit dat er daar zeer veel gvorot. Vijf. Hij had niet gvorot bij zivuga Dus in deze zivuk worden toegevoegd zeer veel gvorot. De krachten van dien Punt. We ze meer. We apikli zes bejade de gever takif later zal ik misschien wat iets toevoegen, maar eerst proberen we zoger opnemen in onszelf. We zes sommer, en dat is wat hij zegt. We apikli, en hij bracht mij uit, hij deed mij uitkomen, dus geboren worden, kegira als een pijl, ga de gever, takif, als een pijl in de hand van een krachtige Held, punt, gooit op die kehels bijad is gebor. Hij deed mee geboren worden als een pale in de hand van een een, een held. Het komt wel straks het heeft ook iets te maken eigenlijk bij elke Zivuk elke Zivuk, ik zal straks ook vertellen over elke Zivuk, ook hier op aarde, zelfs, zelfs fysiek wat wij doen, het is niet alleen fysiek, maar ook hier altijd gewrood zijn altijd zonder geworood kan men ook hier op aarde geen Zivuk maken we zullen zien wat het, hoe dat het allemaal overeenkomt ook naar krachten, ook hier op aarde Huh? De hand is geset. De hand. Nee, hier is niet. Dat zegt hij niet. Nee, nee, nee hier is niet. De hand hier bedoelt hij niet. Uh, want in hand bedoelt hij hier dat als een pijl in de hand van de van van held. Um, of dat hand gesset hier is, weet ik niet. Maar we zullen zien. Amnam 7. Kijk, hoe, hoe kunnen we daar, hoe kan dat in die overkoepelende zivug, die, die krachtige gvorot zijn. Het is toch de acte van de verlossing, als het ware. Amnam gvorot eilu eilahem shum dimjon acht. Le gvorot anu hagot basivug shele Schele maten eichen me attic jonen. sot. Ha'in lorata tim elokim zolatega. Dat is wat ons zeg. Am nam gworoot maar deze gworoot, dus die gworoot die plaatsvonden in die grote zivuk, een groot, de laatste overkoepelende zivuk, eilu shum dimion, die kunnen absoluut niet vergeleken worden die met de gworoot die plaatsvinden in de zivogien die onder de Atikjomen zijn. Dus de zivog die in de Atikjomen is, daar de gwarot die daar euh, zijn gepaard gaan met zo'n zivog, die zijn heel andere, andere gwarot dan die gwarot die in lagere regionen zijn, dus onder de Atikjomen. Ella Shahensot, maar die Gvorod, let op wat je al zegt, maar die Gvorod die zijn in het geheim van wat geschreven staat, dat Ai Lora Tai Lokim dat het oog heeft niet gezien zonder jou. Dat is wat daar zal gebeuren, wat is daar, wat, welke Gvorod zijn daar, dat zijn van die, van dus de, het niveau van wat. ...niet gezien had het oog... ...dus iets wat zal gebeuren... ...na de komst van de Mashiach. En... ...wat de hele leer... ...van wat zal zijn... ...na de komst van de Mashiach... ...dat is dan de zorg. We hebben geleerd dat alleen de de, leer van, de... ...de... ...leerschool van Rabbi Shimon Bar Yochai... ...dat is dan... ...dat is dan de school wat... ...na de komst van de Mashiach. Dat betekent... Begrijp je dat? Dat betekent dat alleen wat wij leren hier, dat, het, dat heeft de kracht om het hoogste door te komen in het geestelijke naar, de, naar het einde der tijden. En dat betekent naar alle correcties. En aantrekken dat naar ons toe. Amnaam, nog even een klein stukje, dat maken we dat af. Hier. Uh, amnam, wat vadaihu elefse. elf se een li da, Let op wat hij zegt Ik zal later ook uh, daarop wat in iets vertellen. Amnam, echter, wat het is, uiteraard is het zo elf ein een li da vorot, dat er geen geboorte zonder, geen acte van geboorte, geen geboorte zonder geworod. Altijd geboorte, kijk nou hoe een vrouw kinderen, kinderen naar, naar de wereld brengt. Dat is een pure geworot. Kijk ook hoe welke kracht moet ze dan van haar uitgaat. Dat is geworot. Dat is dat zera no Kijk nou wat je zegt. Dat is ook een, een, een, een soort krachtige uitdrukking. Want, want het zaad dat niet schiet als een pijl een brengt niets voor. Kan niet, kan niet doen geboren worden. Ziet zit veel geheim. Ik voel gewoon stap voor stap. We zei We apik de dertien li kegira bejada de gever takil. En dat is wat hij zover zegt. We apik li en hij deed mij uitkomen kegira als een pijl in het in de hand van een krachtige held of een krachtige gever kan je zeggen, krachtige heer punt krijger kan je zeggen we zeer sommer we li bahu atar de amrit lechu aino bamigdal we kira. De dajarin be kutsabrihu we had de zestin miskana kanal. Dertin. We zesho We tamir en hij verstopte me fertin. Bahu atar in die plaats de amrit lehu. ik jullie over heb gezegd dat wil zeggen. Bamigdae, 15 ra, ikira, in de toren die groot en waardevol is. De Dayarinbee dat in die toren, wonen daar in die toren, hakad kutsabrihu, brihu, de hele gezegende zeid, we gaan miscana en ene uh, arme, we weten dat die arme die is Mashiach. Şey. Kanal, zoals boven gezegd. Zestien. We huw tawle atre we agnis bahu yama klomar. La harshe holid oti we ganaz achtin Otiba ba migdal kira. Hazar le zivukshelo negentin. Hun niet zo. Bemerk om telefoni, telefnon. We hoopten af en achter en hij dus die, die zwoegde hoog, die zwoegde, de vader van hem, keerde terug naar zijn plaats. We Agnis en verborg zich, uh, verstopte zich, verborg zich, zei hij in een bago, in Indi, zei. Dat wil zeggen, la harsche nadat hij mij had doen geboren worden, nadat hij mij liet geboren worden, we gaan en verborg en verstopte mij. 18 Bamigdale Raviekera in de grote en waardevolle en dure, waardevolle. Toen Kazar leziewukschelde, keerde hij terug naar zijn ziwuk, want die ziwuk steeds hande is. Al die zes jaar is het ook trok dezelfde ziwuk op die malchut de malchut. Maar dan alleen in de attic, alleen in de the attic. Dan wel natuurlijk wil well fin plaats ziwuk op die malchut, alleen niet op de hele, niet op de hele man, op alle tien sferot. Alleen op de, ja, alleen op die alleen op de ketterenhochma ketarenho van de attic. Dat wel, maar niet op de hele, niet op de, de rest van de atseloot, en op Bia niet. 19 geen en hij verstopte zich, wie op zijn plaats, in zijn plaats. Kirif heeft so zoals daarvoor. We zullen keer kijken verder hoe ik kan hier niet meer uitleggen. Nog een kleine, nog een kleine, nog een klein oodzadje doen we dat. is een klein, zie nog. Zo'n klein stukje. En stap voor stap zullen we dat doen. Misschien terloops, zal ik iets vertellen. En dan niet direct zoals so het is. Maar ik heb het aangetrokken. Maar hoe ik zal dat misschien vertellen, we zullen zien. Maar misschien door, zoals mij gegeven wordt, vaak dat ik het vertaal dan in alledaagse dingen. So, gewoon dat het bruikbaar wordt, meer bruikbaar wordt. Maar ook dat is geconcentreerd wat we hebben gehoord. En nu gaan we naar boven naar de regel 5 van. Um, the Zogar Self and the text for the Zogar Self the Ot Zadi Ashgach Rav Rabbi Elazar Ba Milav the Ot Zadi Ashgach Rabbi Elazar Kek and Dachtek Worden Ook oh, dat is interessant, kijk, waarom kijk, kijk naar zijn woorden. Kijk, wat is nou, kijken naar zijn woorden, hoe kan je kijken naar zijn woorden? Als je kijkt naar de woorden die geschreven zijn, dan kan je kijken. Maar hoe kan die dan kijken, hij had uitgesproken woorden, en Rabbi Lazar keek naar zijn woorden. Oh, zie je dat, wat hij had uitgesproken, want hij keek, hij zag die die woorden waar ze naartoe kwamen. Dus hier is het ook een mooie bevestiging van dat die woorden moet je zien uh, daar waar ze vandaan komen. Of in ieder geval de die, die resonans van die waar dat jij toch wel jezelf in overeenstemming brengt met die woorden. Punt. Amarle. Andho breed de Botsina Kadisha zes. En hoe breed de Rava menunasaba. En hoe breed de Nehiro de Oryta. Zeven de And, beant, And, beant, we And, Tain. Be uh, Awatran. Kijk wat hij zegt. Vijf naar punt. Amarle, hij zei tegen hem. Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, kijk okay, nou, Rabbi Lazar, and what Rabbi Lazar zei tegen die Rava Menuna Saba, and he weet nog niet dat het Rava Menuna Saba is. Terwijl Rabbi Elazar and Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai had said dat als er twee zou so overgebleven twee twee Wijzen zo uh, de laatste twee wezen. dus als je dan hoe hoger kom je hoe minder hoe piramide is wordt het uh, smaller dus hij zegt als er alleen maar twee zou overblijven boven aan de piramide dan ben dat dan is dat ik en Rabbi Elazar hij voorstellen die mensen hebben ab absoluut geen trots tro tro en niets, maar hij bedoelde naar krachten. Dus Rabbi Shimon en Rabbi Lazar, die twee, zei, ik en mijn zoon zei, niet Rabbi Lazar, hij zei, ik en mijn zoon. dus die twee. En nu kijk nou wat die Rabbi Lazar zegt, tegen die Rave Menuna Saba. En hij weet nog niet die, wie, die, wie hij is. En nu zei hij dat. Nadat allemaal gehoord te hebben, wat we hebben nu ook gehoord. Wat zegt nou Rabbi Elazar tegen hem? Amarle, hij zei tegen hem, tegen, hem, tegen die ijzeldrijver. and hoe breed de boodssie kadisha? Jij bent de zoon van de uh, heilige, van de heilige uh, van het heilige licht, van het heilige licht, of van de heilige eh, kaars. Kaars, omdat dit van alles op hier op aarde is, je kan niet zeggen dat het licht is. Het is toch wel altijd kaars, omdat het zit wel, dat de schepping. Orgozer, van het licht zeg je alleen dat licht wat bestaat, ex, eh, wat bestaande uit bestanden. En alles wat hier leeft is bestaande uit eh, niets. Dus we zijn Zegt brede let op. Jij bent de zoon van ravenmenuna saba. We zijn hoe brede de Heere de Oraite. Jij bent de zoon van het licht van de Torah. Dus dat is de ravenmenuna Dat is het licht van de Torah. Jij bent zijn zoon. Zeven je... we and die... we jij. Uh dreeft eisels, achter ons aan? Dat is toch onmogelijk? Punt. Welk niveau was die bij die Ravamenu-Nasaba? Kun je dat zien? Punt. Bahu kehada, we naschkuhu, we aslu, amrolei, i nijhakamei, Ma Marena, acht, leodalan, -le schme, zeven, Bahu kegade, zei hailde. Uh, Khada als een, dus die twee reizigers, hij en Rabbi Abba, we nashkoogu, en zei kuste hem, we azlu, en zij gingen, we amrule en zij zeide tegen hem, in eigen kamer als het, je, als het goed is voor jou. Dus als je het goed vindt, met andere woorden. Marena, onze Heer. Kijk nou wat we tegen hem zeggen. Hoe zeggen ze dan? Acht. Leoda, lansme, Om ons jouw naam te laten weten. Dus zou je toch jouw naam aan ons kunnen laten weten? Weten. En nu nog een klein stukje van die uitleg, vertaling en uitleg, een klein stukje van die Tzadim. Asulam, de rechterkolom, de regel twintig. S uh, de referentie van de letter, letter Tzadim. Aashgach, Rabia Lazar, we gohleden. Lazar keek aandachtig, en enzovoort. Dubbele punt. Rabbi 21 Elazar bidwarav Amarlo dubbele punt. Rabbi Elazar keek aandachtig naar zijn woorden. Amarlo en hij zei tegen hem. Atahu b'no shel 22 amaora kadosh. Atahu b'no shel rava 23 azaken Atahu b'no ma'or Atora. V'ata We atahu 24 mechamer Punt. 21 na no de dubbele punt Atahu b'no shel ha-ma'or ha jij bent de zoon van de heilige uh, lichtbron, Mao. -oh. Atahu Benoshel Rav Amenunas Hazakem. Jij bent de zoon van Rav Amenunas, de oude, dus de, de senior, de senior 23. De, de Atahu maor Maoral Torah. Jij bent de zoon van de grote licht van de Torah. Maor -oh is meer dan licht. Het is als, als het, ware lichtbron, het lichtbron van lichtbron van de Torah. Dus de, grote, de grootste waarta 24 we gaan weer aan en jij eh, drijft. Hijzels achter ons na is toch past niet. Punt. bahu bahu ja we naar huilde samen, hij had gezegd als één, maar dan is het, hier geef je een vertaling, zij huilde samen, we naschkoogu, en zij kuste hem, we halghoed, en zij gingen verder. Punt chasru, 25, wamroelo, ulai tof, Donenu, doneno, de volgende uh, nog onderaan, de, la de laatste, laatste regel nog, 26. Het schmo. Gazero 24, zij keerde terug. Uh, 25. Of zij gingen opnieuw hem vragen. Amrolo, zij ze zeiden tegen hem. Hoe hij tof leven? Nou ja, doe misschien is het goed voor, voor onze heer. Zo, so, dat is dat Zoals ziet dat zeggen. Misschien vindt goed onze heer Lehodiano Om ons te laat, zijn naam te laten weten. Na alles wat zij gehoord hadden. Wisten zij nog niet wie dat was. Omdat hun niveau was nog niet zo hoog. Ja, ze hadden nog. Herinner nog. Ze hadden alleen maar die, van hem. Uh, ja, de bevattings. Ja, ze hadden de, alleen de gaaiën. Het licht ga ja die ze wel van hem al uh, kunnen bevatten door de Torah door wat hij aan hem vertelt, maar niet nog niet jechidaarom Daarom wisten wist, ze nog niet. De regel één, de linkerkant, pasola pirush de uitleg, Ki od sigu baslimut vahasagatam Aita od rak bamohin dri de haaie levade. We ken chashvuhu le brei de rav amenuna fir saba. Ki rav amenuna atzmu hu mifhinat amohin five de Dus zij hebben van Hem geleerd. Hij he, he heeft hen, hij uh, de, he deed hen bevatten. De gaaien, ja, het licht haie. Ki od lohi sigu van dwarav, want zij hadden nog niet bevat zijn woorden, zoals boven gezegd. Beschlimut volledig. Twee. Waasagatam hai ta. En hun bevatting was nog alleen maar bemogen de Chaya wat. Alleen door in de mogen van Chaya, Maar niet niet geda. Niet Drie. Waar kennen daarom geschwoen. Zij dachten dat hij was. Zij dachten, zij achten hem. Zij ze achten, ze letterlijk. Dat hij was. Bray de Rava Menuna Saba that he was the son of Rava Menuna Saba. Ki Rava Menuna atzmo, van Rava Menuna self, who mivchinata mohin dechaya. He he he is van de mohin de yichida. Sorry, he is the van de mohin van de yichida. Garum wil ja, garum ze hadenu mohin dechaya van hem. En dan vroegen ze hem naar zijn vader, want niet, ja, ze wisten dan niet dat hij ook zelf de volgende stap moet nemen, want hij begon nu de volgende trap te Hoe? Hij ging, zich, hij ging zich weer gedragen, of als ijzeldrijver, ja, op de nieuwe niveau, nieuw als Igida, moet je weer beginnen met de, van het begin. Moet je weer beginnen van het ibor, van de ibor. Dus hij begon zich weer, begon die, met de ibor. En dan weer. En dan zien ze dat, ze, dat hij weer is een ibor. Maar dan dachten ze niet, dat hij Yichida, dat het zijn bevattingsniveau is Yichida. Want hij begon weer met een Iboer. Altijd moet je weer opnieuw beginnen. Ok? Mm -hmm. Lehoda a, lan, shme en dan zeggen ze, om ons jouw naam kenbaar te maken. Dubbele punt. hainu Le kabel zes madrigato. Ki hasagat shmo, pirosho, hasagat madrigato. Punt. Wat betekent dat, dat? Om zijn, zijn naam wilden ze dat hij hun kenbaar zou maken. hainu dat wil zeggen. Le madrigato. Om zijn trap De. Ontvangen. Kijk nou, nu wat geeft nu ons de regel? Kihasagat shmo, let op, want het, het bevatten van de naam betekent het bevatten van zijn, het bevatten van zijn naam betekent het bevatten van zijn traptreden. Punt. Kan zoals boven gezegd werd. Zie je, een naam be, te bevatten betekent te weten het niveau daarvan. Zo eigenlijk moet het ook in onze wereld zijn om iemand te leren kennen, dan moet je wel zijn innerlijk weten wat structuur, welke structuur hij heeft. Dan heeft het zin, want van buiten zijn we alleen maar lichamen. Valt niets te bevatten. We gaan dat wat doen we nu ik voel dat ik ook hier deze keer nu, die wat ik had nu geregeven dat ik niet verder kan gaan maar dan zullen we iets verder gaan um, iets wat ook applicatie voor ons van elke dag zeer bijzonder iets waar ik misschien dat verwerk wat ik nieuw huh? heb ja ja maar het is weer, kijk, spannend is het geweldig, maar nu kijk, nu is het Zadi Alaf kijk nou, het Zadi Alaf de uitleg van het Zadi Alaf is, kijk nou de één pagina anderhalf pagina, twee pagina ja. is allemaal nog zo, en dan kunnen we niet beginnen, dus want we, we beginnen op de volgende keer maar ik zal dan iets we zullen dan iets, Sofiel. iets, iets, wel, iets zullen hebben over iets wat uh, van toepassing is op onze elke alledaagse alledags leven waarbij wij dat ook geweldig iets leren wat praktisch wat daarbij nodig is en dan verweef ik dat verweef, dus ik verweef, verwerken ook wat wij nu hebben geleerd dan maken we nu een kleine pauze en dan gaan we. verder